Nou, we willen beginnen met uh, het chauffeur uh, laten horen. <truimert> door met het Shabbat Shalom. Ja, welkom op uh, de dus achtste feestdag van Soekot. 10 oktober 23 Tishri. En ik wil het Shema gaan zingen en daarna spreken we de tien woorden uit en dan spreken we gebed uit voor de dienst. Waarna we Psalm 92, Tof Leodot La Adonai gaan zingen. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu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 moeten jullie een bijzondere samenkomst houden. Jullie mogen dan niet werken. Jullie moeten een offer brengen aan Yahweh. Eén jonge stier, één ram en zeven lammeren van een jaar oud met het bijbehorende graanoffers en pleinoffers. Ook één bok als zondoffer moeten jullie brengen. Dit is naast de normale offers die altijd gebracht worden. Mozes sprak al deze geboden voor de oren van de Israëlieten, zoals Jaweh geboden had. Mozes zei: Dit is een zaak die Jaweh geboden heeft. Als een man een belofte of een eed aflegt aan Jaweh om iets te doen of na te laten, dan mag hij zijn woord niet breken. Hij moet doen wat hij beloofd heeft. Als een vrouw een belofte of eed aflegt aan Jaweh, en zij woont thuis bij haar vader en haar vader hoort ervan en hij is het er niet mee eens, maar zegt er niets van, dan moet zij doen wat zij beloofd heeft. Zegt haar vader direct dat hij het er niet mee eens is en verbiedt hij het haar, dan hoeft zij deze belofte of eet niet te houden. Het wordt haar door Yahweh vergeven, omdat haar vader het tegengehouden heeft. Is die vrouw getrouwd en haar man hoort van haar belofte of eet, die zij aan Yahweh afgelegd heeft, en hij zegt er niets van, dan moet zij die belofte of eet nakomen. Verbied haar man direct dat zij de belofte of eet nakomt, dan is zij er vrij van. En Yahweh zal het haar vergeven omdat haar man het tegengehouden heeft. Wacht die man echter een aantal dagen om het te verbieden, dan zal Yahweh niet vergeven. Hij moet op de dag dat hij ervan hoort het verbieden en anders moet zij de belofte of eed nakomen. Als een alleenstaande vrouw een belofte of eed aflegt aan Yahweh, dan moet zij deze nakomen, want er is niemand die het haar kan verbieden. Zij moet van tevoren goed nadenken over de beloften en eeden die zij uitspreekt, net als de man dat moet doen. Jahwe, uw God, luistert mee en houdt u verantwoordelijk voor wat jullie beloven en zweren. Hij is jullie God, een pelgrimslied. Kom, loof Jahwe, alle dienaren van Jahwe, u die nacht aan nacht in het huis van Jahwe staat. Hef uw handen op naar het heiligdom en loof Jahwe. Jahwe zegene u uit Sion die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Dan gaan we nog een aantal liederen zingen. En eerst een kinderlied, Kom zing, van Christiaan Vervoerd. En dan Psalm 134, loof, loof nu alle heren. Psalm 100 en dan Kolie Adonai en Nagamu. Nagamu is ook een, een, een soort smeekgebed wat uitgezongen wordt. Troost, troost mijn volk betekent dat. Laten we samen bidden. Ik zal starten en als ik aan heb gezegd, kan iemand anders aanvullen. Uh, nou, ik wil spreken over het Lovuttefeest. Het is vandaag de achtste dag van het Lovuttefeest, dat genoemd wordt Shemini Atzeret. En we gaan even kijken van de achtste dag, wat houdt het nou in? Er staan regelmatig verhalen in de Bijbel, die gaan over de achtste dag en er zit een hele mooie betekenis in. De achtste dag het is een speciale dag, een dag buiten de zeven scheppingsdagen. Een dag met speciale opdrachten, een dag van afzondering, heiliging. Een dag van aanbidding, een dag met uitzicht naar boven. En laten we eens kijken wat de Bijbel zegt. Nou, we gaan even stilstaan bij een aantal aparte dingen die dus in de Bijbel staat over de achtste dag. Nou, een van de eerste die genoemd wordt is de besnijdenis. Een opneming in het verbond van Yahweh. staat in Genesis 21, vers 1. Yahweh nu zag om naar Sarah zoals hij gezegd had. En hij deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Het zijn dus twee aparte dingen. Hij kijkt naar haar om, zoals hij dus eigenlijk van tevoren al beloofd had. En hij dus Abraham en Sarah uitstuurde uit het Urde-Galdea-Stater en ze moesten naar Kanaan. Dan zegt hij al dat hij hun tot een groot volk zal maken. En dat gebeurt maar niet. Hoe lang ze ook wachten, het gebeurt niet. Pas als Abraham 90 jaar is, krijgt hij dus een, een kind. En als die 100 jaar is, krijgt hij pas Isaac, de beloofde opvolger. En Jaap, die doet bij Sarah zoals hij gesproken had, want was het langs geweest bij Abraham en Sarah. En had hij gezegd: Maar luisteren. over een jaar, dan heb jij dus een kind in je armen. Nou, dan moeten ze allebei om lachen. Abraham, die doet dat meer verborgen als Sarah, maar ze lachen allebei: 'Van, moet luisteren, dat is gewoon onmogelijk. Het kan helemaal niet meer.' En het mag goed wat. God belooft, dat doet hij. En dat gebeurt dan ook. En dat is natuurlijk heel mooi dat je ziet dat hij zijn dus beloften nakomt. Je kunt af en toe heel lang moeten wachten, maar hij doet wat hij beloofd heeft. Ze werd zwanger, ze baart Abraham een zoon, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd heeft. En dat is wel heel erg mooi. Een vastgestelde tijd, een moradien, dat zijn eigenlijk de tijden, de feesttijden die God gemaakt heeft. En dit was ook een feesttijd. Zeker voor Abraham en Sarah, die dus op zo'n late leeftijd... Een zoon krijgen die echt van hun tweeën is, zoals beloofd. En niet via Hagar, wat een truc was, waar God niet achter stond, die hij wel in zijn plan opneemt. Het is geen verrassing voor hem. Hij maakt er een ander plan van, hij past zijn plan aan. Maar zijn echte plan gaat door via Abraham en Sarah naar Isaac. Die naam krijgt hij Isaac zoals afgesproken. En hij besneedt zijn zoon toen hij acht dagen oud was. Nou, het frappante is dat Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar, die was toen 13 jaar oud. En dat is nog steeds is bij de moslims, die besnijden hun zoon op dertienjarige leeftijd, omdat Ismaël, hun voorvader, waarvan hun zeggen dat is dus de zoon van Abraham die eigenlijk alle beloftes toekomt, maar die heeft Isaac gestolen, die worden besneden op hun dertiende jaar. Heel frappant, want waarom nou die acht dagen? God die zegt op een gegeven moment tegen Abraham, moet luisteren, ik wil dus dat je je zoon met acht dagen besnijdt en ik wil dat je iedereen besnijdt. Dus iedereen moet besneden worden op dat moment als teken van het verbond met God. Maar de besnijdenis wordt ingesteld, van het luisteren. elke zoon moet besneden worden, maar die moet besneden worden op de achtste dag. Dat is heel frappant, daar zijn ze nog niet zo lang geleden achter gekomen, nou, nu is dat misschien wel een jaar of tien of zoiets geleden. Dat is op de achtste dag, dan heb je dus, dat het hemoglobine heet, het stollingsgehalte in je bloed. En dat is op je, de enige dag in je leven, is de achtste dag van je leven, daar is het 110%. Dus niet 100, maar dan stijgt het echt door, zeg maar, tot 110%. Is er niet als je geboren wordt, het wordt ontwikkeld in die acht dagen. En op je achtste dag is het het hoogste, en zijn dus de wetenschap is er nu achter, en nu worden dus kleine kinderen, dus baby's, worden ook het liefst op de achtste dag worden die geopereerd, omdat daar het stollingsniveau in het bloed het hoogste is. Is dan zo mooi om te ontdekken? Dat is wat God al in zijn woord zegt, wat al eeuwenlang, eigenlijk vanaf het allereerste begin al zo was, en dat ze er nu pas achter komen van luisteren, dat is frappant. Op die achtste dag is dat stollingsgehalte in je bloed zo hoog, dus daarom heeft het ook het minste risico om dus een jongetje te besnijden. Ze hebben ook onderzocht en gevonden... dat dus de kinderen die besneden zijn op hun achtste dag... eigenlijk heel weinig problemen hebben later in hun leven... met geslachtsziekte en dergelijke. Dat is bij de moslims anders. Die hebben dan nog wel last van. En die lopen ook veel meer gevaar met die dertien jaar die ze hebben. Dit is mijn verbond, zegt hij in Genesis 17, vers 10 dat u moet houden tussen mij en uw nageslacht na u, al die mannelijke bij u is, moet besneden worden. U moet het vlees van uw dat laten besnijden, en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Dus bes de besnijdenis was echt een teken tussen Abraham en zijn nageslacht en God. Dus dat is niet alleen de Joden, nee, er was toen nog geen sprake van Joden, het nageslacht van Abraham, en daarom zie je dus ook dat de moslims zich laten besnijden, omdat dat het teken was tussen God en hun. Dan nou zien de moslims dat natuurlijk anders, maar dat was wel de bedoeling van God. Genesis 7, vers 12 zegt, elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door, degene die in uw huis geboren is, en degene die van enige vreemding van geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Dus alle mannen die dus bij je huishouden horen, zeg maar, die moeten dus besneden zijn, om dus aan te tonen dat je dus bij God hoort. Nou, het verpante is dat in, met name in de reformatorische Kerken nog steeds in het doopformulier staat, dat dus de doop een vervanging is van de besnijdenis. En dan heb je dus een probleem, want waarom worden de meisjes dan ook gedoopt? Want volgens het verbond wat God ingesteld had, worden alleen de jongetjes worden besneden en de meisjes die zijn daar dus eigenlijk bij inbegrepen. Maar worden niet besneden. En dan zie je eigenlijk dat het verbond van de doop. Ja. Het is een verbond wat ze zelf gemaakt hebben. Het komt van Rome vandaan. Het is geen verbond wat God kent. Ze hebben er God bij ingesloten. Maar het is geen verbond wat God gesloten heeft. Wat wel verkondigd wordt. van dat dus God de kinderen en de baby's opneemt in het verbond. En het is niet waar. Het gaat tegen Gods woord in. De doop is van een andere orde. Als de besnijdenis. De doop die ingesteld werd. Was, was de volwassen doop. Het evangelie wordt gepredikt, mensen komen tot geloof, die beleiden dat, hun geloof. En aan de hand van die beleidenis worden ze gedoopt. En de doop is dan dat je dus in de dood door het waterbad gaat en opstaat met Yeshua in een nieuw leven. Degene die in hun huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moet zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot eeuwig verbond zijn. Nou, dat was duidelijk. Hij die manlijk en onbesneden is, van wie het feest van zijn voorheid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksnoden worden afgesneden. Dus niet dat hij dus moet gedood worden, nee dat staat er niet, maar hij wordt eigenlijk aan de kant, hij wordt een soort moment in de ban gedaan, zou je bijna zeggen, hij, ho hij hoort er eigenlijk niet meer bij, hij heeft mijn verbond verbroken. Het was natuurlijk een hele zware straf, zeker als je dus ja, bij zo'n volk als Israël hoorde, en je wordt dan ineens aan de kant gezet, luisteren, je hoort er niet meer bij, dat is ontzettend pijnlijk. Eerstgeborenen, overdragen en heiligen aan Yahweh. U mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhouden. Dat staat er in Exodus 22 vers 29. De eerstgeborene van uw zonen moet u mij geven. U moet hetzelfde doen met uw runderen en uw kleinvee. Zeven dagen mogen ze bij uw moeder blijven. Op de achtste dag moet u ze mij geven. Nou, dat is ingesteld op de Sinai. Maar waarom werd het ingesteld? Dat had te maken met dat dus de eerstgeborenen in Egypte die werden gedood. De Israëlieten konden schuilen achter het bloed van het lam, wat dus zeg maar, aan hun deurposten gesmeerd werd. En Yahweh die wil dus dat ze dat ja, elk jaar, elke keer als er een kind geboren wordt, dan moeten ze daar aan terugdenken. En moeten ze een actie doen. En dat is de eerstgeborene van hun zonen, moeten ze aan Yahweh geven. Nou, de, van de dieren, van de runder en Kleinvee, die worden dus geofferd. Die worden echt opgedragen aan Yahweh. Maar van je kinderen kun je dat natuurlijk niet dat is niet de bedoeling. Dus wat is er op een gegeven moment ingesteld? Ja, die eerstgeborenen moeten dus overgegeven worden aan Yahweh. Die worden dus geheiligd, maar de levieten zijn in de plaats gekomen van de eerstgeborenen van uw zoon. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel ook, dus die eerstgeborenen worden wel geheiligd aan Yahweh. Maar de, hun plaats is ingenomen door de levieten, die dus dienen in de tempel en dus de, het heiligdom dienen. Offeren voor het volk, er wordt verzoening gedaan voor Yahweh, gebeurt ook op de achtste dag na de wijding en de heiliging van de priesters. Dat Moze Aaron en zijn zonen bij zich riepen met de oudste van Israël, en hij zei tegen Aaron, neem voor jezelf een kalf, het jong van de rund, als zondoffer en een gram als brandoffer, zonder enig gebrek, moet er gewoon heel erg gaaf zijn, en bied ze aan voor het aangezicht van Yahweh. Daarna moet je tot de Israëlieten spreken, neem een geitenbok als zondoffer en een kalf en een lam, elk van een jaar oud, zonder enig gebrek. Als brandoffer. Verder een rund en een ram als dankoffer om voor aardig van jou het aanzicht van te offeren en een graanoffer met olie gemengd want vandaag zal Java aan u verschijnen. En hij verschijnt niet zomaar, nee je moet je eigen dus eerst heiligen en reinigen en je moet dus zeg maar een offer brengen want anders kan Java niet voor jou verschijnen. Je kunt niet in je gewone kloffie zeg maar voor hem verschijnen. Dat is niet wat hij vraagt van ons. Mijn laatste tijd ook zoiets. Hè? Dan ben je dus onrein. Mensen mochten niet meer in de meen te komen. Sterker nog, ze moesten constant blijven roepen van luisteren, ik ben mijn laatste, ik ben mijn laatst. Zorg dat je niet bij mij in aanraking komt. Bijna, zou je zeggen, heeft het een overeenkomst met het coronavirus, waar we nu steeds hebben van luisteren, we moeten afstand van elkaar houden, we mogen elkaar niet meer aanraken, wat afschuwelijk is. Want ja, dat is iets wat eigenlijk ons onderscheidt. van Je wil mensen aanraken, je wil een relatie aangaan. Hey, het, het handen schudden en het uh, elkaar omhelzen is een, een heel normaal iets eigenlijk in onze maatschappij. En het mag niet meer, want je moet afstand houden. En ja, dat doet soms gewoon ontzettend pijn. Het geeft gewoon verdriet dat je bepaalde mensen gewoon niet meer kan aanraken. Bij de melaatse was een hele erge ziekte in die tijd. Nog af en toe wel, maar ze hebben nu medicijnen. Maar toen was het echt een verschrikkelijk iets. Maar... Ze werden soms ook gereinigd. Dus Sommige mensen die knapten daar weer van op. Die werden weer beter. En als ze beter werden, dan moesten ze gereinigd worden. Ze mochten niet zomaar weer met de iedereen in contact. Nee, ze moesten eerst naar de priester. En moeten ze een offer brengen. De priester die moet hun buiten het kamp gaan brengen. En heeft hij gezien dat je echt genezen bent. Dan wordt er dus een bepaalde volgorde gevolgd. Priester die neemt twee levende, reine vogels. Hij neemt wat zedenhout, karmozijn en hyssop En hij gaat dan een, ja, een soort ritueel uitvoeren boven een aardepot met bronwater. Hij slacht die ene vogel en dat bloed dat drupt dan in, die, in dat bronwater. En dan moet hij de levende vogel nemen met het zedenhout, het karmozijn en de hyssop En dan moet hij dat met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. Hij wordt gedoopt in dat bloed. Hij wordt eerst zevenmaal wordt het gesprenkeld op die man of die vrouw die dus gereinigd is van die melaatsheid. En daarna wordt dus die vogel losgelaten en degene die dus geleden heeft aan melaatsheid wordt verklaard. En dat was voor hem of voor haar een totaal ander leven. Want je ging eigenlijk van de dood weer terug in het leven. Je werd echt gemeden als de pest. En vanaf dat moment mocht je dus weer gewoon... Bij de mensen komen, je mocht de mensen weer aanraken, de mensen hoefden geen afstand meer van je te houden. Het was echt vanaf, ja, alsof je dus dood was en je werd weer teruglevend. Een gigantisch verschil. Maar daar bleef het niet bij. Als hij gereinigd was, dus als dat ritueel uitgevoerd was, dan moest je zijn kleren wassen, hij moest al zijn haar afscheren over heel zijn lichaam, zich met water wassen. Dan is hij rein, dan mag hij in het kamp komen, staat er, maar... Hij moet eerst zeven dagen buiten zijn, dus hij mag nog niet in zijn tent komen. Het is eigenlijk een soort van voorzorgsmaatregel, omdat er binnen zeven dagen, mocht hij toch niet helemaal rein zijn, dan komt hij met laatstheid weer naar boven. Dus hij moet zeven dagen weer eigenlijk in afzondering blijven, buiten zijn tent. En op de zevende dag moet hij weer alles afscheren, zijn hoofd, zijn baard, de wenkbrauwen, ja, al zijn haar moet hij afscheren, zijn kleren wassen, zijn lichaam met water wassen, dan is hij rein en dan moet hij op de achtste dag moet hij een offer brengen. En dat is eigenlijk dus waar het over gaat. Dus de achtste dag is dus uit de bevestiging dat hij echt rein is. Dat hij helemaal genezen is. En dan brengt hij dus een offer van twee lammeren. En een oorlam zonder enig gebrek. En dan ook wat bloem en olie en een locholie. De priester die de reiniging vertrekt moet de man die gereinigd wordt met die dingen plaatsen... voor het aangezet van Javen bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Dus voor de ingang waar de gemeente elkaar ontmoet. En dan moet... De priester moet dus het ene lam nemen, als schuldoffer aanbieden met de olie. En hij moet het bewegen voor het aangezicht van verjaren. En daarna moet hij het lam slachten op de plaats waar het zondoffer en het brandoffer geslacht wordt, op de heilige plaats. En dan moet hij dat ook offeren. En dat is niet zomaar iets, maar het is alle Dus het is echt iets wat ontzettend belangrijk is om dat te voltrekken. Zodat degene die het Rijn verklaard is, ook echt weer aangenomen wordt in de gemeente voor het aangezicht. Van het is ook het oogstfeest, het lofhuttefeest. Het lofhuttefeest moet dus zeven dagen houden... ...als je de oogst van de Dortsloer... ...en van de Perskuip hebt ingezameld. Het is eigenlijk... Ja, ...waar ze nu een dankdag van gemaakt hebben... ...wil God dat je dus zeven dagen... feestviert en geniet... ...van alle oogst die je... ...ingezameld hebt. En dan krijg je een hele aparte... ...opdracht. En dan zegt hij, verblijft u op het feest. Uw zoon, uw dochter uw slaaf, uw slavin, de leviet, de vreemdeling, de wees, de weduwe, iedereen die binnen uw poorten is, die moeten dus blij zijn op dat feest. Zeven dagen moet je het feest vieren voor Java, uw God, op de plaats die Java zal uitkiezen, nou dat was, in Israël was dat Jeruzalem, want Java, uw God zal u zegenen in heel uw opbrengst, in het, al het werk van uw handen, en dan krijg je weer, ja, een soort bevestiging van moest luisteren, daarom, je moet werkelijk bij zijn, dus je mag niet, voor zijn aangezicht komen, en dan met een sip gezicht daar staan. Nee, je moet echt werkelijk blij zijn. Dus je krijgt de opdracht om feest te vieren, en de opdracht houdt in dat je ook nog eens een keer echt blij moet zijn. Ja, nou ja wij kennen dat eigenlijk niet, hè? Om, om verplicht blij te zijn, omdat God je gezegend heeft. Ik denk dat het wel heel belangrijk is, omdat je dus merkt dat je gezegend bent. Als je dus terugkijkt en zegt, nou, ik heb een heel goed jaar gehad, en... God wil, moest luisteren, daar deel je van uit. Je geeft God een gedeelte, je geeft ook mensen om je heen, geef je je laat meedelen in het feest. En je laat zien dat je werkelijk blij bent door de zegeningen die God jou gegeven heeft. Wat er ook bij komt is een kwijtschelding. Daar hebben we hebben dat de vorige keer ook al even over gesproken. Deuteronomie 31 vers 9 zegt Mozes, die geeft die wet, geeft ze aan de priesters, de zonen van Levi, en aan alle oudsten van Israël. En hij gebood hen, na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding, op het feest, dus dat was altijd op hetzelfde feest, moet heel Israël komen op de verschijning voor het aangezicht van of God, op de plaats die hij zal uitkiezen, was dan Jeruzalem. En je moet deze wet voor Israël voorlezen. Waarom? Omdat dit iets was wat nogal snel vergeten werd. Selectieve Alzheimer noemen ze dat wel eens. Dit is iets wat heel erg moeilijk is, zeker voor mensen die rijk waren en dus allerlei leningen hadden uitstaan bij allerlei mensen. Die waren natuurlijk niet blij dat het elk zeven jaar onder de aandacht gebracht werd moest luisteren. Dit is het jaar dat iedereen kwijtgescholden wordt. Dus je bent, als je een lening aangegaan hebt en je hebt niet alles terug kunnen betalen, dan is dit het moment dat alles... Opgeheven wordt. Je bent je schuld bij je kwijt. Je wordt gewoon kwijtgescholden. Roep het volk bijeen, staat er. De mannen, de vrouwen, de kleine kinderen, de vreemdeling die binnen uw poort is, hè. iedereen moest komen om te horen en te leren dat ja, we uw God te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend no te houden. Dus vanaf jongs af aan moesten die kinderen eigenlijk al opgevoed worden in het houden van deze wet. Van moest luisteren, om de zeven jaar krijg je een nieuwe kans. Mag je weer helemaal. Met een schone lei beginnen. Voor alle mensen. Maar ik denk dat dit ook geldt voor jaren zelf. Dat we ook zegt, we moeten luisteren. om eens luisteren, onder zeven jaar wil ik eigenlijk dat je alles beleidt. En dat ik het ook kwijt kan schelden. Dat je dus wat dat betreft ook niet meer gehinderd door allerlei schuldgevoel door het leven gaat. Want dat kwelt je. En dat zit je dwars. En dat is niet wat God wil. God wil dat je dus vrij bent. En dat je dus in vrijheid hem kan dienen en de mensen om je heen goed kan doen. Zodat hun kinderen die het niet weten het ook horen en leren ja we uw God te vrezen alle dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. Dus het land wat hun toe behoort, wat hun toegezegd was, dan moeten ze binnentreden met in hun achterhoofd van ja, welke lening we ook aangaan, om de zeven jaar wordt dat kwijtgeschoten, want dat hoort bij dat land. Het Nazirea-schap, dat is een toewijding aan Yahweh, je kunt, dat kan nog steeds, dat je zegt, ik wil voor een bepaalde periode, wil ik me eigen echt toewijden aan Yahweh, nou, er zijn bepaalde regels voor, als je dat doet, dan zijn al die dagen die je toegezegd hebt, die zijn heilig voor Yahweh, daar kun je niet mee rommelen, je kunt niet zeggen, ik wil vijftig dagen, wil ik mij eigen echt afzonderen, voor jaren wil ik maar ik echt toewijden aan hem. En dan kun je niet zeggen op een gegeven moment na 20 of 30 dagen van, ja, nou ja, ik heb het eigenlijk wel gehad. Het heeft me niet gebracht wat ik eigenlijk verwacht had. Daar is hij niet blij mee. Nee, 50 dagen, dat neemt hij dan ook serieus. Dat is ook wat in het parasje voorgelezen is. Maar juist als je belofte doet, dan moet je die belofte houden. Er zijn, voor vrouwen zijn er dus wat escapes. Dat hebben we voorgelezen. Maar als je als man een belofte uitspreekt. Het gaat echt over uitspreken, dus niet iets wat je in je hoofd voorneemt. Dat staat heel duidelijk in het woord van, ik heb het expres niet uitgesproken, omdat ik wist dat als ik het zei, dat u me aan mijn woorden houdt. Nee, dus het gaat echt over iets wat je uitgesproken hebt, dat moet je nakomen. Wat gebeurt er nou? Hier hebben ze een voorbeeld, iemand heeft zijn eigen toegewijd als nazereenschap en hij zal een tijdje onderweg daarmee en ineens sterft er iemand in zijn omgeving. Hij was niet op de hoogte. En wat gebeurt er dan? Hij is daarbij en er wordt ermee geconfronteerd. En dat betekent dus dat alle dagen die hij dus afgezonderd heeft, niet meer gelden. Want hij is ineens onrein geworden en je mag niet onrein worden in de dagen van je nazireerschapstaten. Dus hij moet helemaal opnieuw beginnen. En daar is dan een voorschrift voor. Hij moet op de dag van zijn hoofd scheren, op de zevende dag moet hij het scheren. En op de achtste dag moet hij twee tortelduiven of twee jonge duiven naar de priester brengen bij de ingang van de tent van de ontmoeting. En dan moet hij dus een offer brengen. De priester moet verzoening voor hem doen, omdat hij gezondigd heeft vanwege die doden. Menselijk gezien zeg je, ja ho eens even, ik kon er helemaal niks aan doen. Ik kom daar voorbij en die man die sterft en dan heb ik het gevreten eigenlijk. Dan moet ik op een gegeven moment moet ik dus mijn zonde gaan beleiden, omdat ik, ja, helaas, Gods wetten zijn anders dan onze wetten. God zegt, moest luisteren, je bent in aanraking gekomen met een dode. Dat betekent dat dus heel de tijd die je dus in afzondering geweest bent, die worden op nul gesteld. Je moet je eigenlijk weer reinigen, een offer brengen en weer opnieuw starten. Want hij wil niet dat dus de periode die je echt afgesproken hebt met hem, en die heilig is, dat die onderbroken wordt door iets onheiligs. En dus je moet eigenlijk gaan kijken van hoe God ernaar kijkt. En niet hoe wij zelf ernaar kijken, maar hoe God ernaar kijkt. En dan zegt God moest luisteren, ook al kon je er niks aan doen, je bent onrein geworden. En daarom God die eerste periode niet. Het Loofhuttefeest. Efeiticus 23, vers 33, dan spreekt Java tot Mozes. Vanaf de 15 dag van de zevende maand is het zeven dagen lang het Loofhuttefeest voor Javes Soekot. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst, die hadden we vorige week, sabbat. Geen enkel dienstwerk mag u doen, zeven dagen feest vieren en op de achtste dag, dat is weer op een sabbat, moet u een heilige samenkomst houden en ja, een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst, u mag geen enkel dienstwerk doen. En dat is dus de deze dag die we nu vieren. Toen de ballingen terugkwamen met de profeet Nehemia, dan werd er dus weer voor de eerste keer Lofhuttefeest gevierd. Dus ze waren teruggekeerd, ze maakten loofhutten en woonden in de loofhutten, want zo hadden de Israëlieten het niet meer gedaan. Vanaf de dagen van Jozua, moet wat een periode ertussen ligt, met alle koningen en alles, is er dus geen loofhuttenfeest gevierd. Heel bizar, terwijl het dus wel voorgeschreven stond in de Bijbel. Maar dat is dag aan dag uit, uit het boek met de wet van God, dus uit de Torah, vanaf de eerste dag tot de laatste dag is er vierde zeven dagen feest. Dus dat feest vieren. Het was niet alleen eten en drinken, maar het was ook zeg maar, luisteren naar de voorlezing van de Torah wat elke dag gebeurde. Op de achtste dag een speciale bijeenkomst, zoals we nu ook hebben, volgens de bepaling. En gaat dat nou zo door? Nou, we gaan kijken naar wat de toekomst daarover zegt. Er staat in Zachariah 14, er komt een dag van Jahwe waarop de buit op u behaald in hun midden zal worden verdeeld. Als je dus terugkijkt, nu zijn er een aantal organisaties die daarmee bezig zijn over wat er gestolen is van de Joden tijdens de oorlog, en daarvoor eigenlijk ook al door de nazi's, dan zegt God, van moest luisteren, die buit die ze geroofd hebben, die zal weer in hun midden worden verdeeld. Als je kijkt over heel de geschiedenis, er is zo'n zeil bij het Vaticaan, waarop een, ja, eigenlijk een soort van een streptekening staat van de soldaten, de Romeinse soldaten die dus de buit meenemen, die ze op Jeruzalem behaald hebben, die ze uit de tempel, en dan zie je dus ook daar die gouden menorah, waarvan ze zeggen dat die dus in het Vaticaan opgeslagen ligt. En al die buit, die zal dus weer teruggegeven worden. Dus dan praat je over duizenden jaren buit, wat met name ook in het Vaticaan opgeslagen ligt. En waarschijnlijk ook vreselijk veel in Zwitserland. Ik zag daar een paar weken terug een hele reportage over. Dus een Amerikaanse organisatie is dus bezig om dus al die... Ja, waardevolle spullen die gestolen zijn van de joden, waaronder schilderijen en van allerlei, nou ja, hele waardevolle objecten. Waarvan ontzettend veel weg is, gewoon niet meer te vinden is. Af en toe wordt er nog wat gevonden ergens in mijnen of, of op verborgen plaatsen. Ze hebben contact gehad met een bankier uit Zwitserland die ontslagen was omdat hij dus zich te veel bemoeide met de opgeslagen objecten van de Joden die gestolen waren, daar mochten ze niet mee bemoeien. Maar ze zei hieronder, zegt ze, ligt 800 meter kluis. 800 meter lang is die kluis. Ze zei dat is gigantisch en die ligt helemaal vol met objecten die dus gestolen zijn door de nazi's. En daar opgeslagen en Zwitserland heeft nog steeds het bankgeheim. Dus het wordt ook niet openbaar gemaakt. En we zegt, ja je kunt het verstoppen wat je wil. Je kunt het achter allerlei sloten en kluizen verbergen. Ik weet waar het ligt en ik zorg dat het op een dag weer in uw midden zal worden verdeeld. Het zal gewoon boven water komen en het zal weer teruggegeven worden. Dan zal ik alle heidevolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen geplunderd, de vrouwen verkracht worden, de helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgevoerd worden uit de stad. Nou, wij hopen en bidden dat dit dus niet zal gebeuren, dat er niet weer een keer een hele toestand in Israël zal zijn en dat Jeruzalem verwoest zal worden, maar dat dat tegengehouden zal worden. Ezekiel 22 vers 30, die spreekt er namelijk over. Ik zocht naar iemand, zegt Yahweh, onder hen die een muur kon optrekken voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land en voor het volk, zodat ik het niet de grond behoefde te richten. Maar, zegt Yahweh, Nee, dat was ten tijde van Ezekiel. Ik vond niemand, niemand van heel de wereldbevolking, wilde dus op de brest staan voor zijn volk. En omdat hij niemand vond, zegt hij, heb ik mijn gramschap over hen uitgestort. Door het vuur van mijn verbolgenheid heb ik een einde aan hen gemaakt. Hun weg heb ik op hun eigen hoofd doen neerkomen spreekt Ja, we de heer. Nou, ik vind dat zo verschrikkelijk, dat ik uitspreek van mijn sluister, ik wil graag voor hun op de brest staan. Ik zou het verschrikkelijk vinden als dat weer zou gebeuren. En daarom bid ik daarvoor. Van, Vader, ik wil graag op de bres staan. Ik wil graag voor hen bidden. Ik wil graag ja, voor hen dat het niet meer gebeurt. En ik geloof ook dat als er meerdere mensen zijn die dus om hen heen gaan staan en echt ook voor hen gaan bidden, dat het niet zal gebeuren. Dan zal Java uittrekken en tegen die heidevolk strijden, zoals de dag dat er strijd op de dag van de strijd.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 de klaagmuur, dan zie je daar dus de Gouden Poort, wordt die genoemd, die is dicht gemetseld. Dat is de poort waarvan gezegd wordt dat daar dus de koning, de grote koning, doorheen zal trekken. En dat dan van, uit Jeruzalem het bestuur over heel de aarde zal gevestigd worden. Er is een Turkse overheerser geweest die dus Jeruzalem ingenomen had en dus behoorlijk verwoest had. Die hoorde dat verhaal. En die besloot om dus door die poort te gaan. Die was nog open. En niemand weet wat er precies gebeurd is. Maar midden in de nacht is die koning zeer angstig en behoorlijk overstuur. Heeft hij opdracht gegeven om die poort dicht te menselen. Hij heeft het niet aangedurfd om daar doorheen te gaan. Omdat ook, dat zeggen de joden dus, omdat hij dus wist, van anders luisteren, als de verkeerde koning er door rijdt, dan zal hij waarschijnlijk op slag dood zijn. In ieder geval, wat er gebeurd is, weten ze niet. Maar hij heeft wel opdracht gegeven om dus die poort dicht te metselen. En dat is dus tot op deze dag is dat nog steeds zo. Nou, de moslims die willen dus niet dat die poort gebruikt wordt. Want die geloven dat dus de moslims zelf vanuit Jeruzalem ze heel de aarde zullen gaan overheersen. En die hebben dus, om dus die Joodse koning tegen te houden, hebben ze voor die poort een hele begraafplaats neergelegd. Dan is die onrein en dan zal die koning zeker niet door die poort kunnen rijden. Ik denk dat God daar toch niet zoveel onder de indruk is... en dat er gewoon zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gewoon zo uitgevloed worden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen... want het dal tussen de bergen zal rijken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving... in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal Yahweh, mijn God, komen... en alle heilige met u. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn, die ja, bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft, het wordt dus niet meer donker. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft daarvan naar de zee, de zee in het oosten, en de andere helft naar de zee in het westen. Dat is dus de Middellandse Zee.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 Nou, waar dat allemaal precies is dat, is, dat is niet meer helemaal duidelijk. Omdat die namen van die poorten, die zijn eigenlijk verdwenen. Er zijn allerlei andere namen voor in de plaats gekomen. Ja, de perskuiper van de koning, de stad van David is bekend, waar die ligt. Maar waar dan precies die perskuiper gestaan hebben, is ook niet helemaal duidelijk. Maar goed, het zal duidelijk worden op het moment dat het weer uitgevoerd wordt. Ze zullen erin wonen, een bandhoek zal er niet meer zijn... Jeruzalem zal vanaf dat moment onbezorgd wonen. zal niemand meer hun hand uitstrekken naar Jeruzalem. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidevolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de jaren van de legermachten, om het lofhuttefeest te vieren. Het wordt gewoon een opdracht. Dus het lofhuttefeest is niet zomaar een feest, nee het is een feest dat opgedragen wordt, aan alle heidevolk. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem... die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning Jawa van de lege machten neer te buigen. Nou, betekent dat betekent dat dan iedereen moet komen. 7 miljard of misschien een, ja, wel 8 miljard, wie zal het zeggen? Nou, dat is dus eigenlijk niet mogelijk. Dus ik denk dat er dus afvaardigingen moeten komen... officiële afvaardigingen van elk volk op aarde... die dus zijn opwachting zullen maken... Voor de koning en dus het feest zal gaan meevieren. Een beetje wat je nu ook al ziet bij Jeruzalemdag. Dan zie je dus dat er een hele optocht komt van over heel de wereld met allemaal vlaggen. om te laten zien van welke volken er zijn. En dan zal dus heel duidelijk zijn dat alle volken voor zijn aangezicht moeten komen. Als ze dat niet doen, als het geslag van de Egyptenaar, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen. dan zal de plaag komen waarmee Javed de heidevolken zal treffen die niet zullen optrekken om het lofhuttefeest Lof te komen vieren. Dit zal de straf zijn van de zonde van Egypte, en de straf voor de zonde van alle heidevolken, die niet zullen opgaan om het lofhuttefeest te vieren. De jaren van de legermachten, Dit is ook weer nog steeds de toekomst, zal op deze berg, en dat is dus de tempelberg, voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnenstaten, met uitgelezen gerechten van merg, met gezuiverde, gegrijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier, waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. De christenen weten heel goed te vertellen over de sluier, waar Paulus over spreekt, die het Joodse volk versluiert, zeg maar, waardoor ze geen zicht hebben op Yeshua de Messias. Wat ze niet weten, is dat Jezaja schrijft, over de sluier waarmee de volkeren omsluiard zijn. En dat merk ik tot op de huidige dag, met de viering van de zondag, als zijnde de Sabbatdag. En wat natuurlijk niet klopt, want die wet is bedacht door Rome, en Rome gaat er nog steeds prat op dat de protestanten dus hun volgen, terwijl er dus geen enkel bijbelbewijs is. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De heren Yahweh zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad, ...van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want Java heeft gesproken. Nou, dit gaat in eerste instantie dus over Israël, over zijn eigen volk. En het mooie is dat wij dus geënt worden op zijn volk... ...en hier dan ook mede deel van uitmaken. En hier kijken we naar uit, hè. Dat dus de dood weg is en dat we de tranen afgewist worden... ...dat al het verdriet weggaat eigenlijk. En dat je dus volledig getroost wordt. En dat alles smaat. Hey, waar we nu ook steeds mee te maken krijgen... als we maar even noemen dat we de Sabbat vieren en zijn feesten... je krijgt er smaad over je heen... omdat ze vinden dat dat niet meer geldt... dat dat niet meer nodig is. En het is niet veranderd. Stel, want je ziet nu dat het, ja, iedereen wordt verplicht zelfs... om dus het Loofhuttenfeest te komen vieren. Dus het Vrederijk zal niet gelijk een Vrederijk zijn... nee, het wordt echt afgedwongen naar de heidenvolken om dus de feesten te gaan vieren... Zoals God ze voorgeschreven heeft. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Dit is ja, we hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. En dat snap je. Je zult ontzettend blij zijn dat uiteindelijk al, ja, al die problemen en al die moeilijkheden en al die ongerechtigheid en dat onrecht dat het voorbij is. Er zal vanaf dat moment recht en gerechtigheid heersen. ...op de aarde. En daar kijken we naar uit. Het zou ontzettend mooi zijn als dat weer gaat regeren. Dus kijken we uit naar de achtste dag. De dag waarin dat allemaal zich plaats zal vinden. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat staat er in openbaring 21 vers 1. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Dus er was dus geen zee meer, dus alleen maar aarde. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel, gerecht gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Zoiets. Geen idee hoe het dan eruit gaat zien, maar dit is dan een, ja, iets wat iemand dus denkt. Als je die afmetingen ziet, waarover gesproken wordt in de Bijbel, dan praat je dus over afmetingen, dat als je dus vanuit Jeruzalem gaat staan, dan loopt dat dus tot, tot aan Turkije. En dan aan de andere kant ook zover. Dus dat is een gigantisch en dat is dus gewoon een soort kubus, hè, wat beschreven staat. Dus dan snap je dat daar wel heel veel mensen in, uh, in kunnen wonen, omdat dat een gigantisch gebouw zal zijn. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Het zal een dus totaal andere maatschappij zijn. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is dus de tweede keer dat het beloofd wordt. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En met die eerste dingen zijn dus ook alle, eigenlijk alle negatieve dingen. zijn verdwenen. We houden het mooie over. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Het is niet zomaar een belofte, nee, het is een belofte die Java zelf uitspreekt.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 En dan willen we nog het laatste lied en dat is Kadosh. Amen.